Na het weekende houdt het zonnige en droge voorjaars weer aan. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij en beleeft het. het. Het ritme van ZFM. Op TV, tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Zie het. En zo gezegd, zo gedaan. Nu een uur lang in de mix. DJ Raymondo hier op jouw ZFM Zandvoort. De thuishaven. Van DJ Raymondo. I've good, love in my neighborhood. Flow is made of solid wood, my deco is kinda good. We have found a house on the doll street. We can play the souls that we need. We will throw you garden parties, 'cause we, we, we play. Safe bear is chillin' in its cave holding up a strong and brave He wants to go play some rave Ah, ah, ah, ah, ah van mix DJ Raymondo. en nu op de achtergrond Morikante Jekke Jekke 2011 in de DJ Raymondo remix tot aan de klok van 11 uur staat hij hier bij het Wheels of Steel Zandvoorts held Raymond Bush, baba, bush, baba, bush, baba, baba. Bouwen, dus, bouwen, dus, bouwen, dus, bouwen, dus, bouwen, dus, Profunda, prof prof, sai de dentro pra fora, o sai de dentro pra fora, o sai de dentro pra fora, o, o, o, de o, o, o peido é uma coisa profunda, prof, prof. prof. jaar mogen we feliciteren want dan is hij maar liefst 20 jaar behind the deks. en ja dat hoort natuurlijk gevierd te worden met een feestje daarom de datum 17 juli met grote dikke stifletters in je agenda want dan is hier bij mango's in zandvoort zijn feestje dus zorg dat je erbij bent helemaal gratis entree we hopen wat zeg ik we duimen voor mooi weer ik wil het sowieso droog houden op 30 juli. Dan is het tweede feestje. Maar ja, het moet gewoon in tweeën gedaan worden. Zoveel mensen zullen er ongetwijfeld komen. In de escape met speciale surprise acts. en DJ's worden nog bekendgemaakt. Wat zeker is, is dat Ray zelf gaat draaien. Dus 17 juli en 30 juli zet ze in je agenda. Tot de klok van 11. Raymundo in de mix. Kaarten. En heb je gewonnen, je krijgt vanzelf bericht. Je kunt me ook volgen, Jeroen, en de koper. Dus volg me dan en stuur me even jouw e-mailadres. Niet heel onbelangrijk, want daarop komen jouw gasten. En lijst dan wel digitale kaarten binnen. Ik bedank iedereen voor het luisteren en blijf ook naar de andere programma's van CFM luisteren, want ook daar... Dan gaan we nog meer kaarten voor dit een leuke VVG geven. Dit is hier, we op voor. En dit was DJ Raymundo.